Kinderboekenschrijfster Hanna Kraan is overleden. Ze werd vooral bekend door haar boekenserie over de boze heks, die voor het VPRO-programma Villa Achterwerk werd verfilmd. Het eerste deel kwam uit in 1990. Haar laatste boek, De Tuin van Krik, verscheen vorig jaar. Hanna Kraan gaf Italiaans aan het Rotterdams Conservatorium. Ze is 64 jaar geworden.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 De dag des heren. Zwart en wit. Het vriest. Wij schichtig langs benzinepomp en kerk. Het blijft in deze buurt een heidens werk. Zondags op een gehuurde simplexfiets. Pension de vale oude zonder gasten. Tuinstoelen onder het afdak op elkaar gestapeld. Zie de eigenaar achter vitrage op het voorjaar wachten. Hij kijkt op van zijn krant en neemt ons waar. Als ook de wandelaar voor Hotel de Wagen... Wie weet krijgen wij zo per sprook of zage toch nog iets te maken met elkaar. Twee vreemdelingen zijn hier langs gereden. Het was een winterdag, eeuwen geleden. Laten we maar vastmaken die zonnebril opsterkte. The Future's So Bright van Timbuk 3. Pat en Barbara McDonald uit Wisconsin. Dit was hun hit uit 1986. In het vorige uur hoorden we de winnaar van Camerette 2010, Jasper van Kuik. Martijn Koning, lid van de Comedy Train en voorzien van een unieke fantasie. Maar tegelijkertijd in staat de absurditeit goed en aannemenswaardig te kaderen. Hij zag de prijzen aan zich voorbij gaan in de finale van het festival. Maar was een geducht tegenstander met zijn voorstelling Cartoon. Een verhaal over vriendschap en liefde, afgunst en haat. Het begint met een bezoek aan zijn schoonvrienden. De vrienden van zijn vriendin zijn dat. Mensen die je zelf nooit zou uitzoeken. En in dat programma denkt hij onder andere terug... aan de ontmoeting met zijn jeugdvriendin Christel. Op een gegeven moment, tien jaar geleden loop ik over straat... en in één keer hoor ik zo, hey Martijn. En ik kijk om en ik zeg, hey Christel. En toen zag ik haar weer. En die verliefdheid kwam weer helemaal terug. En ze vertelde dat ze vlakbij woonde, dus we gingen bij haar thuis langs. En uh, ja, ze woonde heel leuk. En ja, we gingen film kijken, we gingen praten, en we gingen wijn drinken. Het was super gezellig. Ja, op een gegeven moment was het iets van ik was er vanaf één uur zo. en het was kwart over twee s'nachts. Dus ik zeg van ja, ik moet zo naar huis. En toen zei ze van ja, anders blijf je slapen. En ik zei, Ja, is goed. En ik zei dat heel cool. Van Ja, is goed. Maar in mijn hoofd was het echt zo: een confetti uit morgen en toen is een bel en zo. Ja, weet je Maar ik zei gewoon heel relaxed: Ja, is goed. Toen gingen wij slapen, maar zij ging gewoon slapen. Zij ging gewoon liggen. En zo, oh, zij slaapt. En ik zat naast haar en ik voelde me knetter ongemakkelijk. En het rommelde in mijn buik. Want het was nu kwart over twee s'nachts. En ik had vanaf één uur middags al mijn windjes opgehouden. Alle windjes stonden voor een dichte deur. En het was die windjes ook nog nooit overkomen. Er stonden echt windjes van, wat is dit nou? Dit is gewoon nog nooit... Nog nooit er kwamen ook andere windjes bij, van jongens, wat is hier aan de hand? Ja, weten weet niet, het al vanaf 1 uur s middags, je zit gewoon de hele middag te wachten, ik weet niet wat er aan de hand is. Er kwamen windjes niet vermoedend om de hoek van, nee, ik ga ze naar buiten, dan ga ze, wow, jongens, wat was hier aan de hand? Het is al helemaal dicht, alles dicht bij elkaar, we kunnen er niet uit, het is nog nooit gebeurd, het is nog nooit gebeurd. Hele rijen windjes waren er, een hele opstopping windjes, en er waren windjes uit verveling met elkaar aan het kaarten. Er zat... Ik weet bellen van, ik nee, ik wat langer. Nee, ik weet niet wat er is. Ja, van, nee, ik vind nee, nee, het nog nooit gebeurd. Kwam er kwamen steeds meer windjes bij. Een hele opstopping windjes. En er waren van allerlei soorten windjes. En er waren, waren, waren hele droge windjes. En er waren van die lange windjes. En er waren van die stille windjes. En er waren van die natte windjes. En er waren, waren stiekem windjes. En van die knetterende windjes. Allerlei verschillende soorten windjes. Maar er waren inmiddels ook volwassen scheten. Oké, okay, jongens, was hier een halve Even kijken. <tied> <tied> Doe niet open. En ik lag daar in bed en ik voelde dat ze eruit moest. Op een gegeven moment waren ze met z'n allen met een boomstam gewoon zo. weer, hier maar. En ik voelde dat ze eruit moest, maar dat zou een soort explosie van gas hebben gegeven. En Christel had ook het hele dekbed zo in het bed gestopt. Ik was echt doodwang als ik hem eruit zou laten, dan zouden echt uren lang met het hele beeld een soort heliumballon zo tegen het plafond aan zouden stuiteren. Dus op een gegeven moment, ik ben echt een ras de uitgegaan. Ik ben zo naar de gang gegaan, maar die was vrij hoog. Dat was akoestisch, te goed. Om Monstervaart eruit te laten gaan. Ik ben doorgelopen, door de gang, door de voordeur open gegooid. Ik ben echt gaan staan, echt zo... Minutenlang, waren waren echt winst als een soort schoolklas. Had, ja! En op een gegeven moment kijk ik achter mij en stond Christel al één minuut achter mij uh, te wachten. En toen moest zij kotsen. Ja. En ze was professional geworden, want ze is echt recht in mijn gezicht. Gewoon, uh... Martijn Koning, hij is samen met de andere finalisten te zien... in de Kamerette-finale-toernooi Die toert door Nederland. En in het laatste uur vannacht nog een ander fragment... uit zijn voorstelling Cartoon. In 1988 was op televisie te zien Drie Recht, één averecht. Een tv comedy over een advocatencollectief... met onder andere Gerard Cox, John Kraijkamp Jr. en Inge Ipenburg. Een beetje geruis en bijna geluidloos... ging daar aan het eind van 1987 een audioversie aan vooraf. Een radiovariant van hetzelfde... Of de idee, geschoeid op dezelfde leest en met gebruik van muziek van Henny Vrienden. Hij maakte liedjes die gebruikt werden op televisie, maar ook in de radioversie en dan weer gezongen door andere acteurs. De eerste aflevering van Het Collectief, zoals het op de radio heette, werd op 13 november 1987 uitgezonden en daar gaan we nu naar luisteren. Bon, bon. Zeg, zullen we binnenkort samen iets gaan drinken in het vrouwencafé? Nou ja, ik, een verkrachter. Jongens geeft deze oom eens een handje. Hij heeft zo leuk met mama En Wie geeft mij een strippenkaart? Dus dan ga ik weer zwart rijden. Kom, kom, kom, meneer Wolzenbroek. Laten wij de zaak niet dramatiseren. U hoort onder andere de stemmen van Hattie Heiting, Marnix Kappers... Piet Kamerman en Anne Buurma in de comedy Het Collectief. Geschreven door Jack Gadella en Ton de Vrede. Techniek Peer Gechtenbach en Ferry van Nimwegen. Muziek Henny Vrienden, regie Jan Kea. Vandaag de eerste aflevering Eigen initiatief. Oh, shit. Advocatencollectief Bloemenbuurt met meester Gonnie de Zwaan. Ah, dag Lusje. Hij zegt maar niks. Collega Tirela heeft zich verslapen en komt eraan, ja? Oeh, neem me niet kwalijk. Ja, dat wist ik niet. Dus misschien heeft hij zich wel verslapen, maar dan toch niet bij jou? Nee, uh, Lex is er inderdaad nog niet. Ja, het is natuurlijk pas half tien en je kent hem, hè? Dan moet ik een boodschap doorgeven. W wacht even, wacht even, ik schrijf het even. Ja? Wil je nooit meer zien... Kloots. Ja, heb ik, ja. Heb ik, Loesje? Die boodschap is vrij duidelijk. Wat? Nou ja, zo zit Lex nou eenmaal in mekaar. Ja, ik weet het. Zeg, zullen we binnenkort samen iets gaan drinken in het vrouwencafé? Ja, kunnen we weer eens bijpraten over het echte zwakke geslacht? Hm? <laughs> nou goed, dan bel ik je gauw. Hè? Kop op, Loesje. Hè? Ga maar om mijn man, hoor. Dag. Sterk, Margot, oh wat hoor ik? Het gaat maar om een man, hoor. Hm? Was dat weer een van je strijdbare zusters soms? Nee, bolsebroek, dat was Loesje. Ze wil onze zachtmoedige collega Lex nooit meer zien. Ze vindt hem een, een, een beetje wispelturig. Mooi zo. Misschien wordt het dan toch nog eens een echte kerel. Heb hm? walgelijk Elje. Weet je nog wat voor mooie verhalen je had in onze studententijd? Hè? Over de gelijkheid tussen man en vrouw? Daar kan ik me vaak iets van herinneren, ja. wel ja. geleden, hè? Dat blijkt, ja. Dat ik daar toch ooit ben ingetrapt, hè? Je was toen in elk geval een stuk linkser dan nu. Als je wat ouder wordt, ga je de dingen nu eenmaal in de juiste proporties zien, Gon. Dat krijg je ook wel, hoor, als je groot bent. Nou, hmm. nou, nou. No. Hm? Gat sammetje, nou. Dag, Lex. Nou, nou, nou, nou. Nou? Het wordt ook steeds gekker. Ik kom hier de tulpstaat in met de auto. Sinds wanneer heb jij een auto? Ja, dat is de auto van Meike. Sinds wanneer is er een Meike? Sinds er geen loesje meer is, ongetwijfeld. Ja, daar he? gaat het nou niet over. Ik kom met de auto van Meike de Tulpstraat in. Van de goede kant. eenrichtingsverkeer, ja? Kom me zo'n troela met de fiets rechtop me af? Van de verkeerde kant dus. Maar dat kon ik ze gauw niet zien. Eénrichtingsverkeer? Oh, dat bedoel je. Ja, inderdaad. Nou? Dus ik toeter. Mm -hmm, ja? Word ik me uitgemaakt voor alles wat mooi en lelijk is. Luchtvervuiler. Verkrachter. Kapitalist. Kapitalist in de lelijke eend van Meike zeker. Oh, je zult wel weer macho gescheurd hebben. Midden op de weg zeker. Ja, gewoon midden op de weg waar de auto's horen te rijden. En de fietsers niet verkrachten, maar dat hoef ik niet te pikken. Bel um, een advocaat. Jezelf bijvoorbeeld. Of mij. Gut, Lex, vind je niet zo op. Het meisje werd toch ook bedreigd door het agressieve getoeter? En kijk eens hier, in wezen ben je net als iedere man een potentiële verkrachter, toch? Nou ja, ik, een verkrachter... Ik die zelf nooit doorheb dat ik de laatste bus heb gemist. Ik die aan het ontbijt altijd aan zo'n paar vrijgevochten kinderen moet vertellen dat ik ome Lex heet. Jongens, geef deze ome eens een handje. Hij heeft zo leuk met mama gevreden. Ik die al na twee dagen die kinderen naar school rijden. In de auto van Mijken. Ja, en? Huh? Hallo? Ik ben Herman. Dus zeg maar Herman. maar. Ten slotte weten jullie alles van me, dus de formaliteiten kennen we al achterwege laten, nietwaar? Ik geloof anders toch niet dat ik u ken, uh, Herman. U? Wat keurig. Dan ben jij, Laurens Jan. alias L.J. Nee, niks zeg, he, want uh, ik weet ook alles van jullie. Jij bent Lex. En dan moet u Gon zijn, dame. Nou, u mag ook wel een paar figuren na de nu toe Zal ik dan maar meteen beginnen met koffie zitten? koffie zetten? Ja, dat zwarte gewoon, weet je wel. Ik had het volgende bedacht om jullie te helpen. Als jullie nou voorlopig die juridische zaken blijven doen, dan uh, doe ik de telefoon wel, de post en de koffie dus. Met of zonder welk. Advocatencollectief collectief Met Herman. Tillema. Oh, je Hanneke. Ja, ik ben er al. Ja, meteen begonnen. Nee, ze zijn best aardig. Ze hebben meteen de verantwoordelijkheid gegeven voor de telefoon en de post. Wel een blijk van vertrouwen, hè? Ja, hoor, zal best lukken. Bedankt voor het bellen. Zal ik zeker doen. Dag, juffrouw Hanneke. Jullie moeten de grootte hebben van... De... Hanneke? Ach, Hanneke is Hanneke van Swieten van de reclassering. Die had ik gisteren aan de lijn. Die zou iemand langsturen en dan zouden wij kijken of we iets voor hem te doen hadden. Helemaal vergeten. Oh, dus Herman is een ex delinquent die hier moet komen leren... hoe het eerlijke leven in elkaar steekt. Ja, sorry hoor. Ik had het gisteren ook zo druk. Herman, uh, ga eens zitten. Ja, daar maar. Herman, uh, ja, dit is een bijzonder treurig misverstand... Uh, we hebben namelijk niemand nodig. Ja, en als we wel iemand nodig hadden, dan maakten wij democratisch uit wie dat moest zijn. Hè? Zoals we hier ook democratisch beslissen wie de koffie zet en wie de post openmaakt. Nee, niet omdat je van de reclassering komt, snap je? Nee. Maar we hebben gewoon niemand nodig, begrijp je? Maar dat kunnen jullie me niet aandoen. Jullie weten niet wat voor verantwoordelijkheid je neemt. Straks sta ik hier buiten. Een boef, een misdadiger. Waar de zogenaamde fatsoenlijke mensen hun neus voorop halen. En dan gaat het van kwaad tot erger. Oh, hè Herman, er is genoeg te doen. Uh, vrijwilligerswerk, uh, met uw met, met jaarden zoals... en zo. Maar dan moet ik zeker naar zo'n dienstencentra. Met de tram. En wie geen mij een strippenkaart. Dus dan ga ik weer zwart rijden. De volgende dag pak je fiets mee. De dag daarop is het de klokkie. Zo gaat het natuurlijk vaak wel, Aljee. Zo... Jij hebt een warm hart, kind. Maar laat maar. Ik ben het gewend. Je straf in de gevangenis kun je uitzitten. Maar dan begint je echte strafpas. Buiten, in de maatschappij. Er is meer slechtigheid dan een delik. Geloof dat maar van mij. Kop op, Herman. Ik was nog een jongen, net twintig misschien. Niet slecht, maar ik was onbezonnen. Ik wilde van huis om de wereld te zien. Mijn leven was amper begonnen. Ik monsterde aan op roestige schuit Die hout in de West zou gaan halen We sloegen baldadig een kroeg kort en klein De schade was niet te betalen Maar dan op de kade is daar die agent Die vraagt je beleefd of je bent wie je bent Dan komt het verhoor waar je Bekend wat je straf van bepalen. Wie ooit in zijn leven een misstap beging, moet dat voor eeuwig bezuren. Die houdt zich door spijt en door schamte gekweld, verborgen voor vrienden en buren. Wie ooit in zijn leven een fout hebt gemaakt, die kan dat voor niemand verzwijgen. En de straf van de keurige luimatschap, die zal je je leven al lang krijgen. En voor je het weet, zit je weer in de lik. Je wordt al een oude bekende. Je komt er weer uit. De cirkel groeit hoog, steeds opnieuw in de lende. Wie ooit in zijn leven een misstaf beging, moet dat voor eeuwig bezuren. Die houdt zich door spijt en door schande gekweld, verborgen voor vrienden en buren. Wie ooit in zijn leven een fout heeft gemaakt, ik kan dat voor niemand verzwijgen. En de straf van de keurige lui maatschappij, Die zal je je leven lang krijgen. Sorry, Herman. Ik wist niet dat een man zo gevoelig kon zijn. Herman, ik dacht zo. Als jij voorlopig de post doet, dan zet ik wel even koffie. Dus ik mag blijven. Jongens, eerlijk zeggen. Toch niet om zo'n sentimenteel liedje, hè? Wel, nee. Gewoon omdat het onze plicht is de delinquent ook na het strafproces te begeleiden. Nou, gelukkig. jij! Oh, jee! Yeah. Laat mij maar zo'n eerste indruk... Je mensen zien dan toch graag een wat bezadigde persoon aan de deur. Goedemorgen, wij zijn van de Stichting Ei en wij komen. Jongens, problemen. Er staat een stel voor de deur dat helemaal niet kosher is. Van een Stichting Ei. Herman, doe die deur open. Dat kunnen wel cliënten zijn. Hoe zien ze eruit? Vreselijk. Hij heeft een driedelig pak en zij heeft een bril. Dat is vragen om moeilijkheden. Herman, doe een met die deur open! Je moet het zelf weten, ik heb je gewaarschuwd. Wederom, goedemorgen, wij zijn van de Stichting Ei, dat zei je al, ja. Goed. Een ei hoort erbij. En verder, als ik mij even voor mag stellen, mijn naam is Johan Heyman en dit hier is Petra. Dag! Ik ben van de van... stichting EI, dus. E van eigen en I van initiatief. Is een van de aanwezigen misschien de heer Laurens-Jan Bolsenbroek? Ja, oh, jij hebt het recht om te zwijgen. Ik ben meester Bolsenbroek. Wat ah. kan ik voor u doen? Is er een juridisch probleempje misschien? Zo zou je het kunnen noemen. Mag ik noemen. even, Petra? Ja, zo zou je het kunnen noemen. De stichting Eigen Initiatief heeft namelijk vanmorgen uw pand aan de Prinsengracht, laten we zeggen, herbezet. Ten einde er middels een tweede gebruik, een sociaal innovatieve functie aan te geven. Herbezet? Tweede gebruik? Je. Het pandje is gekraakt, Elie. Gekraakt? Het pand dat ik van tante Agaat heb geërfd? Maar dat kan niet, dat mag niet. Dat is een pand van een half miljoen. Krakers in het huis van die arme tante Agaat, mijn god. Als ze nog leefde zou het er dood worden. Krakers! Kom, kom, kom, meneer Wolsenbroek. Laten wij de zaak niet dramatiseren. Alsjeblieft. Kraken, dat deden ze in de jaren zeventig. Die termen praten wij al lang niet meer bij de stichting Krakers. Dat waren van die linkse jongens. En meisjes. Van, van die ongewassen linkse jongens met leren jasjes en lang haar. Stenen gooien naar de politie. Anarchisme, twintig namen bij de deurbel. Bah. Wij van de stichting, eigen initiatief. Proberen initiatiefloze jongeren hun initiatief terug te geven. Wij starten projecten op waarbij we leegstaande pannen resocialiseren... voor juvenielen die hun eigen bescheiden verlangens willen koppelen... aan de eisen van de no-nonsense maatschappij. Uh, begrijpt u wel? Om u de waarheid te zeggen... In eenvoudige woorden, meneer Bolsenbroek. We gaan in... in uw pand bedrijfjes voor jongeren starten. Simpel, niet waar? Ja, heel simpel. De stichting I. de E van eenvoudig en dan voort het meneer hier het woord... en de I van ingewikkeld. Dan moet jij zeker je mond dicht houden. Dat is niet waar. Kan ik even mijn verhaal afmaken? Ja, nu vraagt u zich natuurlijk af, meneer Bolsenbroek. Wat heb ik daarmee te maken? Ja, zo zou het, wat kunnen we Kijk, zo'n project dat gaat natuurlijk wel het een en ander kosten. We moeten nog wat breken en verbouwen. En omdat u de eigenaar bent... Verbouwen? bedrijfjes in het huis waar Bolsebroek na Bolsebroek is geboren en getogen? Nu willen wij u ook weer niet haasten. En daarom heeft u precies 24 uur de tijd om ja te zeggen. Mocht u onverhoopt van plan zijn ons te voet dwars te zetten... dan zien we elkaar voor de rechter. Bedankt voor het prettig onderhoud. Goedemorgen. Goedemorgen. Arme tante, gaat... Ze draait zich om in de graf. Dat is in elk geval goed tegen het doorleggen. Nou, ik ga op de hoek even een borrel pakken. Tot straks. Toch moet je zo'n jongen niet te hard vallen, Gron. Hij heeft vast een overheersende moeder gehad, net als wij allemaal. Eigen initiatief. Vergeet het maar. Niks, mocht ze zeggen, van die driedelige Engert. Leuke moderne stichting, behalve voor vrouwen... Dus is meer de Stichting uh, Geen eigen initiatief, liever. Ofwel afgekort? Nou, de Stichting G, E, I... Mag ik nou eens Ach, misschien even? Ik zit midden in een diepe persoonlijke crisis en jullie beginnen te bekvechten. Zeg maar liever wat ik moet doen. Dat is heel eenvoudig, LJ. De omstandigheden laten je geen keuze. Jij moet onmiddellijk idealist worden. Denk eens aan de positieve reclame. Meester Bolsebroek staat pand af aan kansarme jongeren. Dat is toch veel mooier dan... Lid-advocatencollectief zet kansarme jongeren zijn huis uit. Een huis van een half miljoen. Had je het me niet zo lang leeg moeten laten staan? Die seksist van de stichting I heeft wel gelijk dat hij er wat nutters mee wil doen. Laat nou eens één keertje je geweten spreken, alje 500.000 gulden. Nou, en? Ik ben geboren met een gouden lepel in mijn mond. Ik ben verwend... Ik heb een luxe achtergrond. Ook toen ik links werd, bleef ik van de hoogste kasten. Want al heb je je principes. Je hebt toch ook je vaste lasten. Vaste lasten. Hier, vent. Er is een heitje voor een Ik Zeg, Karel, heb jij geld bij je? Vast de, vast de. Ach jongens, laat eens iemand iets in dat busje doen voor die arme zwartjes. Ik kwam van huis uit, ook als kind al niks tekort. Een rijke jeugd, het heeft aan zakgeld nooit geschoord. student heb ik nimmer hoeven vaste, Want al heb je je principes. Je hebt toch ook je vaste lasten. Vaste lasten. Kijk eens kerel, hier heb je een gulden voor amnesty. Vaste, nou zeg, van wat ik al aan goede doelen heb betaald... dan kan je een paar leuke deeltjes Philips opkomen. Maar laten we wel wezen, het geld groeit mij ook niet op de rug, hoor. Vasten, vasten. Want al heb je je principes. Je, je principes. Jij hebt toch ook je vaste lasten? Goh, wat mooi, Elje. Dus ze mogen blijven? Dat tuig, dat schorem, ik denk er niet over. Ik zal niet rusten voor ik mijn huis terug heb. Er moet juridisch iets op te vinden zijn. Ik zal Confrère Kersting eens bellen. Die heeft nogal wat ervaring met zulke zaken. Ik geef je weinig kans, wel, jij? Volgens mij ben jij een mooie pandje kwijten. <mully> <mully> <mully> <mully> <mully> Papa, Doe jij even op? Oh nee, die zit in het café. LVJ? Ja, Bert. ik ga al. Goedemorgen. Oh, Goedemorgen, goede god. Wat zien jullie eruit? Dat is voor het eerst dat ik een tiendelig paxie. haatje, meneer Heijman? Hij jassus. Dat bloed en die blauwe plekken. Oh, Petra, schat, je bril. Daar heb je in elk geval geen glazen was meer voor nodig. Heeft iemand een beetje te veel initiatief genomen soms? Wij van de stichting zeg jij, maar Petra, jij kunt dat bezig Wij van de stichting Eigeninitiatief hebben... na rijp overleg en, en volstrekt vrijwillig... besloten het pand aan de Prinsengracht spontaan te ontruimen... en af te zien van... onze plannen om er bedrijfsruimte in te vestigen. En we bieden, moest jij zeggen, Johan... Ja, en we bieden onze welgemeene verontschuldigingen aan. Pardon? Sorry dus... Mogen we her nu gaan? Ik, ik moet echt gaan liggen. Mijn oren suizen zo raar. Ik, ik denk ook dat er een paar tanden zitten. Goed. Dan zou ik niet te veel praten, liever. Ga maar even liggen. Oh graag. Nee, niet hier. Thuis. Zo, jongelaar. Vader is weer terug. Nog wat bijzonders gebeurt hier bezoek geweest of zo. Maar kun je wel zeggen, Herman? Dat stel van vanmorgen kwam verontschuldigingen aanbieden. Het pand van tante Agathe is gered. Zij rusten nog lang en gelukkig. Ja, we hebben de Bolsheviken zonder slag of stoot teruggedreven naar hun... Doorzonwoningen in Tsjernobyl-Zuid. Wat zie jij er opgewekt uit, Herman? Smaakt het jonge graan nogal? Niks jonge graan. Twee, drie, hoog hooguit. Ik heb... Uh... Zaken gedaan met Robby Gotter. hoort niet tot onze kennissenkring, man. Vertel op, wat voor zaken? Ik zal het maar bekennen. Dat bezoekje van die twee snuiters was niet helemaal toevallig. Want uh, Rob is evenwezen praten met de stichting Eigen Initiatief. Je bedoelt... Inderdaad. Je mag Robby wel dankbaar wezen, LJ. Op zijn aandring hebben ze jouw pand ontruimd. Hij hebt ze weten te overtuigen van het grote onrecht wat ze je aandeden. En toen hij wegging, hadden zij tranen in hun ogen. Dat hebben we gezien, ja. Heeft die Robbie misschien een sportschool en een beetje losse handjes? Ze zagen er tenminste nogal toegetakeld uit. Snap ineens niet wat je bedoelt. Rob komt nou eenmaal overtuigend op andere mensen over. Natuurlijke overwicht, dat is aangeboren, dat heb je of dat heb je niet. Nou, Robbie heeft het. <laughs> het waren net lammetjes. Zeg, als ik ooit eens wat voor die vriend van jou kan terugdoen, dan zeg je het maar, hoor. Nou, het is dat je er zelf over begint. Maar uh, Rob ziet ook iets in dat pand van jou. Voor zijn nieuw project. Project? Uniek plan. Moet je Robbie ervoor heten om dat op te zetten. Moeders voor managers. Oftewel stichting MVM. Is dat net zoiets als kinderen voor kinderen? Kop dicht. Sorry hoor. Genie die Robbie. Moet je luisteren. Jullie weten dat bijstandsmoeders te weinig centen hebben... en managers te veel spanning hebben, begrijp je wel? Robbie wil die bijstandsmoeders tegen een vergoeding ontspanningscursus laten geven aan die managers. Massage, een beetje praten. En even. dan weer massage. Wat een goed idee. Dat zie ik helemaal voor me. Moeders voor managers. Goede stimulans voor de economie ook nog. Trekt het kabinet mooi naar zich toe bij de volgende verkiezingen. El <laughs> Snap je het nou niet of kan je het gewoon niks schelen? Die Robbie hier van Van, van Herman is gewoon een soeteneur. Moeders onder managers. Daar gaat het hem om. Vrouwen laten pakken die al genoeg gepakt worden. Een walgelijk plan. Gewoon moet je er niet mee. Herman en ik proberen even zaken te doen, ja? Zeg, hoeveel zou me dat nou opleveren, Herman? Zo'n instituut? Zo'n bordeel zou je bedoelen! Goud, LJ. Die managers bulken van het geld, betalen wat je maar wilt. In het pand kan een tientallen kleine kamers opgedeeld worden. Die verbouwing kost natuurlijk een paar centen, maar die heb je dan zo maar uit. Verbouwing? Bedoel je dat er gebroken moet worden? In het huis waar Bolsebroek na Bolsebroek is geboren en getogen. Kom me bekend voor dit gesprek. Gon, ga je mee een pilsje drinken op de hoek. Collectief was dat... Uh... De eerste aflevering van 13 november 1987. Een radiohoorspel uh, gebaseerd op uh, de latere televisiecomedy... uit 1988, drie Recht 1 averecht Met onder andere Marnix Kappers. Die hoorden we vorige week ook in uh, toen het uh, radiohoorspel... Transgalactisch Liftershandboek. En we gaan hem nog eens draaien. Andermaal met een stukje van zijn soloplaat uit 1976. Als je het niet erg vindt. Want de wijkzuster komt terug. Op 1 januari is er een project van start gegaan in Den Bosch-West. Voorlopig voor twee jaar. De wijkzuster komt weer... Bij de mensen thuis en weet wat er speelt in de buurt. Ze hebben meer tijd dan de gewone verpleegkundige en dat wordt zeer gewaardeerd. Je hit kan nog zo oud zijn, er komt vanzelf een moment dat hij weer actueel is. Hier is Marnix Kappers. Ik ken een pittig vrouwtje dat fietst vaak door mijn straat. Als ik haar zie, dan wuif ik gauw, maar ik ben altijd te laat. Wijkzuster Walstra, I love you Wijkzuster Walstra en hoe Zie ik dat blauw mantelpak en die pump zonder hak Dan gaat mijn hartje van tikker de tak O, wijkzuster Balstra, ik ben zo tot over mijn oren verliefd. Ook al heeft u dan misschien HBS. Ik zit op kantoor, maar ik heb s'avonds les. En liefde maakt blind Dus ik hoop op succes Wijkzuster Walstra Ik wacht Lieve wijkzuster Walstra Als ik tussen de middag voor kantoor sta Ik zie u voorbij komen op die smaakvolle damesfiets Die gouden bies op de kettingkast Als u op weg bent naar de slager om die een tweeling ter wereld te brengen. Je man moest eigenlijk een hobby hebben, vindt u ook niet? Telkens als ik u zie, word ik zo warm van binnen. En zou ik wel de hele wereld mijn geheim willen vertellen. Oh, wijkzuster Walstra. I love you. Wijkzuster Walstra. En... Wijkzus... Walstra, al heet u ook treintje. Ik hunker naar uw heus, ik maak echt geen geintje. Dus voor het laatst dan nog eenmaal hetzelfde refreintje. Wijkzuster Walstra, oh Wijkzuster Walstra. Hoi, le you Van Mynex Schappers is het maar een klein stukje naar Hetty Heiting... die we daar straks ook al hoorden in het hoorspel, het uh, collectief. Zij is uh, nu te zien in een door haar zelfgeschreven reality-comedie... zoals het genoemd wordt, Denk aan mij. Samen met de comediennes Shura Retel, Jacqueline Kerkhoff... Irene Kuiper en Hetty Heiting zelf. De première is op 11 januari in Gouda. Luister even mee naar een auditieve vooruitblik. Denk aan mij... Je ex-man nodigt je uit in het oude, vertrouwde vakantiehuis in Frankrijk. Maar bij aankomst is hij nergens te bekennen. Geen sleutel, geen briefje, niks. Typisch, Bob. Oeh, en een zwembad tegenwoordig. Toe maar. Geen geld voor alimentatie, maar wel een zwembad laten aanleggen. Er komen nog meer ex-vrouwen op dagen. Doris? O, oh, God bewarmen. Een stem uit het verleden. Wat doe jij hier? Dat kan ik net zo goed aan jou vragen. Bob heeft me uitgenodigd. Wat flikt hij me nou? Vier exen van dezelfde man zitten opeens op elkaars lip. Maar Bob woont hier toch permanent met een Française? Daarom zit die kamer natuurlijk op slot. We moeten die deur open krijgen. Ik haal een kurkentrekker. Denk je dat Bob haar daar opgesloten heeft? Ja, vast, naakt, aan bed vastgeklonken. Bob is dol op dat soort spelletjes. Niet. Bij jou niet, nee. Onverwachte feiten komen boven tafel. Bob heeft een testament laten maken. Bij zijn dood erven zijn ex-vrouwen dit huis. Ho, ho, ho, ho, ho. Hij is nog niet dood. De irritaties lopen hoog op, daar in de Provence. En die afwas van gisteren doe jij maar eens een keer. Maar ik krijg exeem van afwasmiddel. Ach, laas het toch op met die rotkwaaltjes. Jouw mankeert helemaal niks. Alleen maar pijn in je aandacht. Herinneringen worden gedeeld. Wat zijn dat voor foto's? Oh kijk, Pam. Dit ben jij, met Bob. Op het naadstrand. Ah, nee, doe weg. Zie je nou hoe dik ze vroeger was? Maar aan de ontluisterende waarheid valt niet te ontkomen. Waarom heeft hij jullie in dat verdomde testament gezet? Jullie kunnen natuurlijk ook, als het zover is, de erfenis weigeren. Weigeren? Ik heb acht jaar lang seks gehad met die man. Daar mag ik wel eens een beloning voor krijgen. En dan slaat het noodlot toe. Ah! Denk aan mij. Geschreven door Hattie Heiting. En gespeeld door Irene Kuiper. Als ze net zo in bed is als ze auto rijdt. Sjoera Retel. Jij bent echt gestoord, maar dat zei Bob al. Jacqueline Kerkhof. Hoe het hier is. Heel heet. En Hattie Heiting. We gaan toch allemaal aan? Denk aan mij. Sans rien rien dimanche rien ça n'est pas causant. Et si elles c'est parce qu'elles ont 20 ans. Et 20 ans, il faut se fiancer. Se fiancer, pas pour pouvoir se marier. Et se marier pour avoir des enfants. parents. Et le bordeaux, et même son éminence, qui prêche au couvent Et c'est pour ça, et Dansent les flamandes, flamandes, fla-fla Les flamandes dansent sans frémir Sans frémir au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans frémir Les flamandes, ça n'est pas frémissant Et si elles dansent, c'est parce qu'elles ont 30 ans Et qu'à 30 ans, il est bon de montrer Que tout va bien, que poussent les enfants Et le blond et le blé dans le pré Elles font la fierté de leur part en du bedoel, en de son imminente L'archiprêtre qui prêche au couvent Et c'est pour ça, et c'est pour ça qu'elle danse Les flamandes, flamandes, fla-fla Les flamandes dansent sans sourire Sans sourire, au dimanche sonnant Les flamandes dansent sans sourire Les flamandes, ça n'est pas souriant Et si elles dansent, c'est qu'elles ont septante ans Qu'à septante Que tout vaille bien, que poussent les petites enfants Et le haut blond et les blés dans pré. Toutes vêtues de noir comme leurs pains Comme la bado et comme son éminence, Seul archiprêtre qui radote au courant Elles irritent Et c'est pour ça qu'elles danse les flamandes Flamandes, flamandes, flamandes Sonnant. les flamandes dansent sans mollir. Les flamandes, ça n'est pas mollissant. Et si elles dansent, c'est parce qu'elles ont chantant. Et qu'à chantant, il est bon de montrer que tout va bien, qu'on a toujours bon pied, et bon oublon, et bon blé dans le pré. Et elles s'en vont retrouver leurs parents, et le badon, et même son éminence, l'archiprêtre qui repose au courant. Et c'est pour ça qu'une dernière elle elles dansent. Het was een neusfluit zeg, we hadden de Teremin in al en nu nog de neusfluit in deze nacht. Ze komt uit Gent, Micheline van Houtem. Deze plaat is zo vers dat er zelfs 2011 bij de copyright credits staat. Ze maakte een album met de chansons van Brel samen met Erwin van Lichten. De neef van Brel. Bruno, die werkt ook mee aan de plaat en Spinvis is te horen op het nummer De Duivel. Zij zingt Frans. Uh, Connie Stewart deed dat ook, al zijn uh, haar bekendste successen in het Nederlands gezongen. Zoals Zeur niet en Kom Kees. En Wat voor Weer zou het zijn in Den Haag? Tijd nu voor een herinneringsmoment voor Connie Stewart. Zij overleed op 96-jarige leeftijd vorig jaar op 22 augustus. Vele artiesten, misschien wel de meeste... kunnen na hun pensionering de spotlights nooit meer helemaal uit het hoofd krijgen. Zo niet Connie Stewart. Zij beëindigde halverwege de jaren 80 haar carrière. en is daar nimmer meer op teruggekomen. Op de rigide af heeft ze verder ieder optreden in de openbaarheid geweigerd. Dat vertelde ze ook aan Jeanne Kooijmans... die haar belde op 11 december 2007 in het Radio 5-programma Café Kooijmans. Hallo? Dag, uh, u spreekt met Jeanne Kooijmans van de KRO Radio. Spreek ik met mevrouw Connie Stewart? Goedemorgen. Goedemorgen, mevrouw Stewart. Mag ik u iets vragen? Ik, uh, ik maak een programma, een dagelijks radioprogramma bij de KRO. En uh, iedere dag spreek ik met, uh, met de zangers en de acteurs... die uh, in de jaren 40, 50, 60, 70 op de planken stonden... Om, uh, om een beetje terug te blikken op hoe dat was... en ook om te kijken hoe het nu gaat. En Vorige week sprak ik met iemand die bij u in de buurt woont, met Elie Asser. En uh, toen hadden we het nog over u. En toen dacht ik van, nou, zullen we eens even bellen met mevrouw Connie Stewart... Zou oh, ik u een paar ik vragen? Ik moet zeggen mag dat ik twintig jaar geleden mijn carrière beëindigd heb ja. en nooit meer iets uh, met, het, met de carrière te maken wil hebben. Nee, niet, niet, niet eens meer te maken wil nee, nee, hebben. Nee, absoluut oh. niet. Nee, helemaal niet. Ik heb nooit publiciteit, alle dvd's heb ik gewaagd. Ja. Ik hoorde dat gisteren op de televisie, Trudy daarbij, ook zeggen, die nog steeds werkt, maar haar ja. verleden. Uh, Totaal afschrijft. Ja. Dat doe ik uh, nog in verder maal, natuurlijk. Want het is bij mij echt afgelopen. Ik wil met die carrière niks meer doen hebben. Het is een zeker de tijd geweest. Ja, ja. Het is een hele andere tijd nu. En ik, uh, ik laat dat achter me. Ja. Er zijn nog steeds mensen die me herkennen, ergens En zo. Dat is allemaal wel aardig. Maar, uh, hoe, hoe vindt het, het u dat gedaan aan alle mensen die ik met wie ik gewerkt heb, zijn nou dood. Ja, maar hoe vindt u dat dan als mensen u nog wel herkennen en? Uh, beginnen over, ach, mevrouw Stuart, u deed toen dit, dat en dat. Nee, ik, ik wilde absoluut uh, niet meer mee te maken. Maar ik heb met mijn familie en met mijn kinderen, mijn kleinkinderen... Ja. en mijn vrienden, breng ik mijn leven door. En ik heb ja. het weggestreept helemaal. Ja. En waarom is dat, mevrouw Stuart, als ik vragen mag? Waarom heeft u zo'n dikke streep onder uw carrière gezet? Nou, dat doen wat meer mensen. Ik vind het idioot mensen al, moest, al, al leeftijd nog even slecht belicht voor de televisie te komen. Mm. En, dan, en dan nog eens over dat verleden te beginnen. Waar de moderne mensen nauwelijks iets van weten. Ik ben daar heel positief in. Wat mezelf yeah. betreft. Ik heb een goede richtlijn. Ik leef een heel goed leven. Yeah? Ik ben 94 jaar. Yeah. Ik, uh, ik ben gezond. Het is... Uh, ik heb er geen behoefte meer aan. Nee. Het is een mooie herinnering, maar ik wil niet eeuwig met, die, met, die, uh, met dat verleden bezig blijven. Ja. Het is al zo lang geleden allemaal. Mag ik dan vragen hoe het nu met u gaat? Want u zegt, ik heb gelukkig een goede gezondheid. Ja, ja goed. Gaat het met mij heel goed. Wa waar, waar houdt u zich zo de hele dag mee bezig? Oh, daar kan ik niet uitleggen allemaal. Ik heb druk met mijn familie ook. Mijn ja. kleine zoon zijn hier vlakbij in de, in, op school. Ja. Ik uh, en mijn vrienden en uh, ja... Ik heb geen zorg in huis ook. Mm -hmm. Helemaal niets. U doet alles zelf? Ja, ik doe alles. Ja, ja ik heb een werkster. Ja, ja. En een pedicure. Dat wel. En dat is het. Dus dat is het allemaal. Ik heb u weinig te vertellen. Verder, want we privéleven even, dat uh, sluit ik af. Ja, natuurlijk. Daar heb ik ook helemaal niks mee te maken. Dat, nee. is, dat is ook leuk. Al, als u nou uh, uh, kijkt, um, had u in deze tijd uh, jong willen zijn, mevrouw Stuart? Wat zegt u? Had u in deze tijd jong willen zijn? Uh, Daar denk ik nooit over na. Uh, ik heb dat verlangen helemaal niet. We hebben het elke tijd gehad en nu is het. Uh, uh, uh, kinderen redeneren heel anders. Ze hebben een hele andere inbreukbrengst. Mm. Nee, oh. dat is een onherkenbare tijd, uh, bij de, voor de mensen van nu ook van vroeger. Ja. Nee, maar ik ga er veel niet op in, want ik verwacht bezoek u. Ja, ja, ja. ja. Maar ja. dat ik... Uh, dan zal ik u ik, verder... Ik zeg dus op alles wat u mij vraagt verder, nee. Nee, ja. nou, dan zal ik u verder niet lastigvallen. En succes met uw programma, heer ik, ik dank u en ik wens u een prettige dag. Ja, ik, u ook, hè. Oké, okay. dank dag. mevrouw Stuart, Dag. dag. Tu me trouves parfois l'air triste Et je sens ton regard inquiet Ton regard charmant qui insiste Et qui devine ce que c'est C'est bien que notre vie factice Laisse notre amour imparfait Nous voulons qu'il s'épanouisse Et nous savons ce qu'il faudrait Presque rien, une maison blanche, un jardin grand comme un mouchoir, quatre poules avec quatre planches, un petit cochon rose et noir. Tout en haut des nuits qui dansent, tout en bas des fleurs et des fleurs, presque rien, tout autour la France, juste au milieu. Le bonheur Mes robes sont les plus jolies Mes chapeaux, tiens, regarde ça Je n'ai d'ailleurs pas une amie Qui ose accepter le combat Je ne connais pas ta fortune Mais tu n'es pas plus argenté, Mon chéri, que le clair de lune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 Presque rien Tout autour de la France Juste au milieu Le bonheur Partout nous serons les vrais sages Partons des soir laissons tout Ouvrons les portes de la cage Ce qu'on enferme, c'est les fous Et quand tout joue l'un avec l'autre sourire nous mourrons, quel enterrement sera le nôtre, vois-tu ce jour-là nous aurons presque rien, une tombe blanche, trois bergers pour un seul choix, un cercueil fait de quatre planches, un petit curé rose et noir. Tout en haut des anges qui dansent Et sur nous des fleurs et des fleurs Tout autour la terre de France Juste au milieu nos deux cas presque In 1958, presque rien van uh, Connie Stewart. Een prachtige uh, bokkigheid daarvoor van haar. In, in, in een kort gesprekje met uh, Jeanne Kooijmans uit 2007. Ze zag het vooral niet zitten om slecht belicht op televisie te komen... in de nadagen van haar uh, carrière. Trick van Wissen, Harry Moedisch en Teddy Scholten... zij krijgen ook nog een lichtje in Deze Nacht van het Goede Leven. Maar nu eerst muziek van In a Sentimental Mood uit 1989. Na tien jaar was het weer een studioalbum van Dr. John... met zoals de titel al weggeeft een handvol classics... als uh, Accentuate the Positive en Don't Let the Sun Catch You Crying. Ook nam hij een song uit 1928 op met Ricky Lee Jones... en daar kregen ze een Grammy voor voor Best Jazz Vocal Performance... voor deze versie van Making Whoopie. Another bride, another groom, another sunny honeymoon, another season, and that's the reason for making whoopee. A lot of shoes, a lot of rides, Bitch, a little love nest down where the roses swing. Bitch, that same sweet love nest, they the years, can bring his wash dishes. so ambitious he even sounds so don't forget folks that's what you get folks for making whoopies <laughs> Dr. John en Ricky Lee Jones met uh, Make in Whoopi tot uh, slot van dit uur. Een van de eerste vrouwen die succesvol werden in de elektronische muziek, Susanna Ciani. Ze maakte muziek voor uh, de Flippercast, Xenon... en uh, Alle uh, instrumentale platen. Dit elfde album Turning is het eerste waarop ook vocalen zijn te horen, maar die hebben we even weggepoetst omdat het zo mooi om te eindigen met instrumentale muziek aan het eind van een uur nacht van het goede leven. We hebben er nog twee. Tot zometeen. Nu eerst Susanna Ciani en Turning. Tot zometeen.